die zo gezegd, het slachtoffer is geweest van de Guardia Civil. nou, no, no, dat mogen ze zeker niet weten. Hè. Dat zij moesten geloven dat dat uw motivatie was om met hen samen te werken. Oh nee. dat is weer zoiets Belgisch. Maar de Spanjaarden is dat helemaal wat anders. Ja, ja? Maar ja, uh, we laten ons geliefde nooit in de steek. Is nuestra tradition. Is dat waar? Dan zult je mij dan ook nooit niet in de steek laten. Maar nee, Joque. Okay. Te la juro. <laughs> zeg, die twee die vermoeden toch niks? Tuurlijk niet. Maar we gaan moeten blijven opletten. Hè? Het is nu zeker dat Bart nog zal willen. En als je dat vriendelijk gaat vragen? <laughs> maar hij weet dat hij zich geen illusies meer moet maken over mij. Ah, joke. La more ma forte, que la muerte. <laughs> Bericht aan het stadsbestuur. Het laatste oordeel is in ons bezit. We zijn bereid om u te verkopen tegen een som van 2 miljoen euro in diamanten. Ik herhaal, 2 miljoen in diamanten. Het stadsbestuur krijgt één week tijd om een antwoord te formuleren. Als je niet zijn koffie, zwart en zonder schiet. Nou bedankt, Karin. Je een engel. Ik dacht dat jij dat bandje naar Wiesbaden ging sturen. Dat is al lang gebeurd. Dat is een kopie. Het kan wel een tijdje duren voor we antwoord hebben van Europol.